De allergeilste standen Naar de allergrootste ruzies En ik hoor je zachtjes janken Door mijn ongetemde liefde O, oh, wat kan ik meer dan lukken Daarbij heb je aan mij een goede In een vaas hoor ik je zeggen ik jouw cadeaus moet geven en niet alleen op je verjaardag, dat is meer dan mij lief is in mijn leven. En ik luister naar jouw woordjes terwijl ik drink bij jou naar binnen en ik Het neuken maakte je gek en je vindt het angstaanjagend. Er zou meer zijn in het leven, maar daarbij keek ik slechts vragend. Waarom zei je dat niet eerder en waarom sprak jij over liefde? Had jij liever met een ander, want wij hebben best wel heel erg vaak emoties. Maar maak je maar geen emoties, want dat duurt nog maar een leven. Ja, want al mijn keer klanken, dat was slecht gespeelde woorden, want ik weet dat. Dan het beste lukt